4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Volgens VVD-fractieleider Zijlstra worden er nu verschillende alternatieven doorgerekend voor het omstreden zorgplan. Uh, we laten nu op dit moment uh, mogelijke oplossingen uh, doorrekenen, wat, wat nou. de gevolgen zijn. Uh, dat wachten we rustig af. En uh, of er dus een oplossing is, dat zult u nog even moeten afwachten. Dat hangt ervan af of de goede resultaten geboekt kunnen worden. Een serieuze optie zou zijn het volledig schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nivellering zou dan volledig moeten worden geregeld via de inkomstenbelasting. De VVD-fractie wordt nu bijgepraat door Zelstra en ook de PvdA-Kamerleden zijn bijeen. PvdA-leider Samson zei voorafgaand te verwachten na het weekend verder te kunnen. Volgens vicepremier Asscher verlopen de overleggen tussen de twee partijen in goede sfeer. De politie heeft 26 mensen opgepakt sinds de uitzending van Opsporing verzorgd over de rellen in Haren twee weken geleden. In twee uitzendingen werden beelden en foto's van verdachten getoond. Een aantal verdachten heeft zichzelf gemeld bij de politie, de anderen waren herkend op de beelden. De verdachten zijn tussen de 15 en 25 jaar oud en komen uit Noord-Nederland, Overijssel en Gelderland. Het zijn allemaal jongens en mannen op een meisje van 17 na.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 Het weer, meer bewolking, vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af tot een graad of zeven. Morgen is het bewolkt, soms wat regen, tegen de avond buien. Het wordt dan een graad of twaalf. Zondag op de meeste plaatsen weer droog, maar iets kouder. ADB verkeersinformatie Het is niet al te druk op de Nederlandse wegen voor een vrijdagmiddag. 12 files maar. Op de A50 Arnhem richting Os is dat een ander verhaal. Er staat tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven 9 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Valburg over de A15 en de A2.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 Jan Goedemiddag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct met Roderick van Grieken. Hij is directeur van het Debatinstituut over de, je kan toch wel zeggen, enigszins gebrekkige communicatie rondom het regeerakkoord. En we gaan browsen met Bert Brussen. U kunt daarop reageren door ons te twitteren, hashtag afrovml. Of bekijk ons op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Maar eerst, er wordt weer geschaatst. Het seizoen is weer begonnen. NK afstanden. Sebastian Timmermans. Kijkt naar de 5 kilometer. Normaal gesproken is de 500 meter de openingsafstand van elk schaatstoernooi. Maar hier in Ereveen hebben ze het een beetje omgegooid. We beginnen dit schaatsseizoen en dus dit Nederlands kampioenschap met de 5 kilometer. De afstand waar we natuurlijk altijd meteen gaan denken ook aan Sven Kramer, de Olympisch kampioen. Kramer die anderhalve maand geleden een beetje een lullig ongelukje had. Hij viel van de schommel bij een barbecue van de baas van de hoofdsponsor. En dan liep hij een rugblessure op. En die was toch dermate erg dat hij lang niet alle trainingen kon doen. Vorige week greed hij in trainingswedstrijd en die viel dan toch weer zo goed uit... dat hij besloot dat hij hiermee kon doen. En Sven Kramer rijdt straks in de laatste rit tegen zijn teamgenoot Jan Blokhuizen. En dan gaan we nu eens zien hoe het nu gesteld is met Sven Kramer. Het gaat niet alleen om titels dit weekend in Ereveen. Het gaat ook om startplaatsen voor de eerste vijf wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Zeg maar de internationale wedstrijden die nog worden afgewerkt in het kalenderjaar 2012. Kramer dus tegen Blokhuizen in de laatste rit. Dat zal zo zijn tussen vijf en kwart over vijf... En en daarvoor rijdt Bob de Jong, die uh, met zijn 35 jaar er nog altijd bij is. En Bob de Jong rijdt tegen de titelverdediger, Jorrit Bergsma. We hebben nu uh, vier ritten gehad. De snelste tijd staat op naam van Robert Bovenhuis. Dat is ook een rijder uit de marathonwereld die ze nu dan komt kijken op de lange baan. 6.26.11. Nou, die tijd moet er straks zeker nog wel aangaan. Bijvoorbeeld dus in die laatste twee ritten Bob de Jong, Jorrit Bergsma en Sven Kramer tegen Jan Blokhuizen. Bert Russen, hoofdredacteur van dejaap.nl. En we zijn in afwachting van Roderick van Grieken... die onderweg is naar de kroon aan het Rembrandtplein... om over de communicatie rondom het regeerakkoord te gaan praten. Bert, eh, ja, afgelopen week heel veel te doen rondom het thema pesten. Nou, van de zelfmoord van Tim eh, Ribbrink. Uit zijn afscheidsbrief bleek dat hij jarenlang gepest zou zijn. Onder andere anoniem op het internet en zijn ouders die lieten zeg maar, een oproep doen aan de regering... om daar via wetten iets tegen te ondernemen. Ja goed plan? Nee, dat is zinloos. Ik begrijp die mensen wel. Uh, die hebben nu het idee... Zeker, kijk, wat er op internet staat is het enige bewijs dat er is. Dus die verliezen hun zoon. Waarvan ze, begrijp ik, niet zo heel erg door hadden... wat er allemaal zo op, in, bij hem uh, van binnen speelde. Uh, die zien nu ineens inderdaad... die bewijzen terug op, op, op internet, op zo'n dinnersite. En zeggen dan van... ja, maar dat is dus een belangrijke oorzaak. Is dus dat anonieme pest op internet. Ja, hij werkte uh, in een restaurant. restaurant, In een, ja, in een, ijsel, zaak. In een er was zo'n recept. Site van, van, van, van IJsselon, zeg maar. Daar kon je dan gewoon ja, je reactie achterlaten. En, en daar werden mensen... anoniem hele nare dingen over hem ja, gezegd. Ja, nou ja hele nare dingen, maar kennelijk heel naar, naar genoeg voor hem. En ook voor die ouders en uh, voor de nabestaanden. Uh, ja, en dan, dan spitst het zich toe op het internet. Terwijl, uh, hè, en, dan, en dan zeggen ze van nou, dan willen we een wet die voorkomt... dat mensen anoniem kunnen reageren. Maar als je dat al zou willen wat je volgens mij echt beslist niet moet willen... dan is het onmogelijk om uit te voeren. Dat kan alleen als je het internet helemaal op slot zet... helemaal reguleert, uh, alle neutraliteit daar, daar afhaalt... Uh, en, en het uh, puur Nederlands maakt. Op het moment dat je mij verbiedt uh, om, om uh, anoniem iets te reageren... als ik dat al zou willen, dan uh, doe ik het vanaf, vanaf een Amerikaanse server... Uh, of vanaf Hawaii. Of als je het dan, dan zou willen, het voldoen. is gewoon niet haalbaar, zeg het je? Het is, het is niet uitvoerbaar. Nee. Nee. Zo'n zo verbod op anonieme berichten? Het, het, nou ja, er wordt meer gezegd, want er ligt blijkbaar al een, een wet voor om uh, meer aan incidentenregistratie te doen. Dus als je, als je op scholen ziet dat uh, kinderen elkaar pesten... dat dat onmiddellijk gesignaleerd en opgepakt wordt. Maar nou ja, dat ja, dat, is dat, dat lijkt me verhaal. heel goed. Je ja. kan natuurlijk zeggen, van, nou, als je signaleert dat leerlingen elkaar pesten... Uh, he, of ook online of uh, via fora of wat dan ook... daar kun, kun je erover praten. Maar ik denk... Uh, dat überhaupt het hele fenomeen pest een groot probleem is... waar nog steeds heel weinig aan te doen is. Dat blijkt vooral volgens mij uit de zelfmoord van deze jongen. Ja, Roderick van Gieken is gearriveerd, directeur van het debatinstituut. Welkom ook. We hebben het over uh, ja, de, de discussie deze week over... wat kun je doen tegen pest en de oproep van de ouders van Tim Rebrink, die zelfmoord pleegde omdat hij gepest werd... om anonieme berichten op het internet te verbieden. Bert zegt onhaalbaar. Eens? Ja, dat vrees ik ook dat dat... Uh... Uh, dat het heel moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Het zou wel heel prettig zijn. Want ik, het mooie van een, een, een democratie is dat je alles mag roepen wat je wil... maar dan wel graag erbij zeggen wie je bent. Ja, ik ben ook absoluut geen fan van anonieme dus Ik bedoel, ik heb heel lang voor geen stijl gewerkt. Maar als ik iets <lacht> altijd gehaat heb en veracht... zijn het anonieme reaguurders die ook nog vinden uh, serieus vaak... dat ze een hele belangrijke bijdrage leveren aan het debat... wat ze volgens mij totaal niet doen. Uh, en het hele idee wat veel mensen hebben... dat internet een open riool is, komt van dat soort gasten. Ja, want, maar, want ik, jij wordt wel... Je zegt dat je hebt heel lang voor geen stijl gewerkt. En je begeeft je natuurlijk heel erg actief op het internet. Uh, geen stijl, mensen zoals jij, worden nu ook in die zin aangevallen, hè? Dat jullie uh, ja, de ja, veroorzaker zijn van dit fenomeen. Ja, maar goed, kijk, toen, toen uh, in Noorwegen uh, een gek een heel eilandje afslachtte uh, op Utoya, was, was Wilders de schuldige, en nu is er iemand die pleegt zelf omdat hij gepest wordt. Voor Christ's sake, pest is volgens mij echt nog ouder dan het beroep hoe, nog ouder dan het oudste beroep ter wereld. Ik bedoel, ik weet niet, ik ben vroeger ook gepest, en jij vast ook, Jan, ja. want jij was toen ook kaal, toen je drie Al heel was. heel jong, ja. Ik bedoel, en dat is voor internet was het ook. Ik bedoel, internet maar... is een medium waarbij dingen sneller okay, kunnen nee, gaan het is van alle tijden, maar je hebt zelf wel eens gezegd... Dat, dat, dat je ook staat te kijken van de absurde reacties... die ook stukken van jou bijvoorbeeld op kunnen roepen. Als je weet, in hoeverre ben je als schrijver... van vooral ook een beetje provocerende zaken verantwoordelijk... als je weet dat er zoveel gekken zitten die daarop reageren? Ja, hoe verantwoordelijk moet je zijn? Moet je als schrijver verantwoordelijk zijn voor gekken... die dan uiteindelijk iemand zouden kunnen gaan pesten... waardoor iemand zelfmoord pleegt? dat je daar een mening wilt uiten. Ik bedoel, laten we het geval bijvoorbeeld Luc Koelman nemen. Vandaag de Metro-columnist. Ja, dat dus, die... nou, moet ik even uitleggen. Het is een affaire uh, oh, rondom... Een, een, hij is columnist van Metro. Maar de, deze keer stond er onder de column Mariska Orban de Haas... de hoofdredacteur van de Katholiek ja. Nieuwsblad, alsof zij dat verhaal geschreven had. Ja. En waarin zij de ouders van Timmer Gribberink... min of meer kwalijk nam dat ze niks gedaan hebben... aan het feit dat die jongen homo ja. zou zijn. Ja, nou goed. Maar een heel uh, fatsoenlijk internet ging we helemaal los. Uh, ja. Tot en met bedreigingen aan het adres van Luc... Koelman aan toe. En nu ook bedreigingen aan het adres van Mariska Orban. Die zegt nu dat ze moet onderduiken voor bedreigingen. Ja, Vindt door die wij... column die dus ja. niet van haar hand was. Nee, door een column die niet eens van haar is. Dat betekent vooral dat heel veel mensen ontzettend dom zijn en niet begrijpen wat ironie is en ook niet normaal een kolom van 300 woorden kunnen lezen. Dus moet je daar dan schrijven verantwoordelijk voor zijn? Het lijkt mij dat die mensen zelf een keer hun verantwoordelijkheid. Oh nou ja, die column stond nemen. niet alleen in Metro, uh, maar door Metro ook gewoon op het internet. En ja. dan is helemaal niet duidelijk dat het eigenlijk een verhaal van Luc Koelman is natuurlijk. Nou, dat staat volgens mij gewoon boven. Het staat kolom van Luc Koelman. Ik, ik heb het gezien week. en dat is mij ontgaan. Het zal, het zal er misschien heel klein boven staan. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen dat het de verantwoording is van Metro... omdat in elk geval duidelijk ja. want het is een kolonisttitel. Dus dan zet je ook boven iemands naam. Dat is natuurlijk normaal gebruikelijk. Bovendien heeft Metro hem weer weggehaald. Wat ik ja. eigenlijk nog veel enger vind dan het hele fenomeen pesten. Maar dat is tezijde. Het, nou ja, dat... Als, als het doel van die kolom was, want dat zegt Luc Koelman... vanochtend ook op deze zender... om de onzinnige denkbeelden van mevrouw De Haas aan de kaak te stellen... dan, nou, het is, dan is het een slechte kolom. Het gaat nu alleen maar over zijn smakeloosheid en de vorm waarin hij het gedaan heeft. Dat het erg ja, is voor de ouders van Tim Ribering. Maar goed, dat zegt dus iets over de domheid van het publiek. En dat publiek is dus net zo dom op het moment dat iemand gepest wordt, of ervan we denken dat hij als, als, zelf. Als je heeft... jou niet begrijpt, is het publiek nee, dom. Nee, helemaal oh. niet. Helemaal niet. Maar het is volgens mij eh, eh, is ironie, ja, daar moet je soms inderdaad een beetje lang over nadenken. het feit dat, maar zeg ik maar, dat de, de maar nu wordt gedraaid. Ik vind het wel redelijk ver gaan. Je gaat nu helemaal aan voorbij aan, aan, uh, aan de smakeloosheid van de kolom zelf. Ja, maar ik vond hem niet smakeloos. Want wat vond je er smaakvol aan? Nou, ik vond hem niet smaakvol, niet smakeloos. Maar hoezo is hij smakeloos? Luc Koelman die probeert een probleem aan te dus zetten. Ik vind inderdaad heel veel dingen die Maurice Orbán heeft geschreven... vind ik inderdaad smakeloos. Maar daarom zei ik ook bijna niet meer over smaak, is. het valt niet te twisten. Maar als je, als je dus even los van of je het wel of niet smaakvol vindt... het doel van de column was, zegt Koelman zelf... om aan te tonen dat hij mevrouw De Haas onzinnige dingen vindt. Nou, dat bereikt hij dus niet. Dus in die zin was het een slechte column. Nou ja, maar volgens mij, ik, ik vond dat wel duidelijk blijken uit die column dat dat het doel was. Ja, maar wat blijkt? Heel veel andere mensen vinden, merken dat helemaal ja, niet op. Maar, moet je dan, dus, maar als je dan achteraf moet zeggen... moet Luc Koelman of een schrijver daarvoor verantwoordelijkheid nemen... voor het feit dat mensen de ironie niet begrijpen... Nou, Jij dat zegt vind ik dus niet. Jij ultieme vrijheid zowel ja, voor columnisten ja, absoluut. als ja, voor... De... Hij, moet wel, hij moet wel verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen column, toch? He, dat heeft hij overigens wel gedaan natuurlijk ja, op de zender te verschijnen. Maar ja, het maar... is niet zo dat je kan zeggen het was maar een column... dus nou jongens, nu ben ik weg en dan hoor je niet meer van hem. No, zo. Je kan dat toch gewoon zeggen? Je bent columnist, je wordt ingehuurd, dus schrijf je een column. Ja, maar okay, maar, maar, maar, maar dan staat het vrij om de... daar wel verder wel niet iets over te zeggen. Ja, maar wacht, in, dat is waar. Maar ik vind wel, als jouw column zoveel emotie oproept... dan heb je ook wel de zure plicht om uit te leggen... waarom je geschreven hebt, wat het idee erachter is. Je kan niet zeggen, ik ben columnist, nou, welke, weet wat ik maar, Welke plicht is dat dan? Of zure plicht? Waar, waar staat die plicht dan? Dat staat voor die vloeit voort voor uit het, het feit dat je zelf in de openbaarheid treedt, of niet? Nee, daar zit toch geen plicht aan. Volgens mij is je enige nee. columnist een column te schrijven. Dan Insta vind ik het wel in de buurt van een te komen. Met, het, met dienst dan dat je naam eronder staat. Maar als jij kan zeggen, ik mag roepen wat ik wil... en vervolgens ren ik weg. En wat iedereen er maar van vindt, jongens, mij zie je niet meer... dat, dat staat bijna op gelijke voet als een te zijn. Behalve dat je naam eronder staat. Ik nou, vind, ja, nee, je mag nee, alles ik, zeggen... Ja. Maar als je iets zegt, zeker als de emotie oproept... heb je ook de plicht om overal uit te leggen waarom je het gezegd hebt en het onderbouwen. Anders heeft het geen enkele functie. Nou ja, dat vind ik, maar goed, dat vind ik dus een morele plicht waar ik het absoluut niet mee eens ben. Ik vind dat je als columnist gewoon moet kunnen schrijven zonder dat je daar... Ja, ik geloof zo niet, zo niet in dat soort plichten. Wat, ik bedoel, wat ik zeg, staat ook nergens. Dus waarom, waarom zou je dat als columnist moeten doen? Nee, maar we zijn het erover eens dat je alles moet kunnen zeggen wat je vindt. Ja, daar absoluut. zijn we het over eens. Ik moet je moet het alleen volgen als je het geschreven nemen. hebt en het roept emotie op, dan vind ik wel dat je ook de plicht hebt... om vervolgens jezelf te verdedigen en uit te leggen waarom je dat gedaan hebt. Nee, maar waarom? Omdat het emoties oproept bij anderen. Ja, nou, onder andere. Dat, dat, dat is voor die mensen, als dat uh, bij hun emoties opricht. Maar dan heb je toch niet de plicht om daar nog eens een keer uh, voor, te, voor te verantwoorden... of te verdedigen of tegenin te gaan. Volgens mij houdt oh, die vrijheid van meningsuiting juist in dat je dat mag schrijven. En zeker als columnist, zonder dat je daarvoor hoeft te verantwoorden. Wie, wie uh, straks schrijft je een column die heel erg anders over gaat... komen de andere mensen zich. ja, nu moet je verantwoorden. Ik bedoel, waar komt die verantwoording vandaan? Waar staat die plicht tot verantwoorden, waar staat dat dat je dat moet doen? Die staat er niet, maar we hebben het ook over wat we vinden. Uh, we komen er hier trouwens samen... Vandaag niet uit. Dat had ik ook niet verwacht. Maar Bert, want jij zou eigenlijk nog hele andere dingen uh, aankaarten. De tijd is al weer bijna om. Eén ding eventjes. Ja, en dat gaat over, ik steek mijn vinger nu op. En dat gaat over vingerafdrukken. oh ja, er nee, is een, een Europees project. Uh, uh, dat heet Ego Project. Dat is een bedrijf, een bekende uh, ICT-firma. Die is bezig. Uh, ja, een lang verhaal. Maar in elk geval dat je kunt betalen. Je auto starten. Uh, eigenlijk alles met één vingerafdruk. Uh, dat betekent uiteraard je persoonlijke vingerafdruk. Dat is natuurlijk uh, gewoon je identiteit. Uh, het is ook heel veilig. Het is niet zo dat je dan iemands vinger kan afhakken en dan kan gebruiken. Want het oh. gaat op basis van lichaamselektriciteit. Dus je moet wel in leven zijn. Hij dat moet aan je zelfs... lichaam vastzitten. Ja, moet dus moet niet... je, je moet in leven zijn. Oh. Want je krijgt dan ook een kastje. En dat kan net zo groot zijn als een ring. Waar gegevens over jou uh, staan en opgeslagen. En die is in verbinding met je lichaam. Uh, het is een heel moeilijk technisch verhaal maar die moeite heeft met pincodes, die kan een opgelucht ademhalen, want gewoon met je vinger ergens op drukken en dat werkt. Ja, bijvoorbeeld, en wat ik daar heel fijn van uh, vind, is dat het heel veel drempels voor heel veel mensen zal wegnemen om bijvoorbeeld te betalen. Als je nu, zeker in Nederland, iets op internet wil betalen, je kent het wel, dan heb je een heleboel betaalmogelijkheden en dat is vaak moet je je registreren of je moet een creditcard hebben, noem maar op. Waar we naartoe gaan, of waar we wat mij betreft toe zouden moeten, is dat je overal een kastje hebt waar je je vinger op kunt leggen en dan kun je betalen. En dat is okay. een universeel uniek betalen. Dat is enige opmerkelijke internetnieuwtje naast de discussie die ongetwijfeld door zal gaan over het pesten en de verantwoordelijkheid al dan niet van schrijvers en columnisten en van muzikanten met teksten zoals Moog. Don't worry when there's nothing on left in life. Who broke the mold What's the use to living When you're always out in the cold the quick for well, my soul so light Dit spelen een oude hit van Molk. Hartstikke bedankt, Molk. We gaan het hebben over het regeerakkoord, met name de communicatie daaromheen. Want nou, we hoorden het eerder ook in deze uitzending. Eh, niet alleen wordt er heronderhandeld. Eh, de fractievoorzitter van de VVD liet weten dat er nieuwe plannen op tafel liggen. Dat de fracties zich erover gaan buigen. En dat we volgende week meer horen. Dus wat dat betreft nog even een radiostilte. Waar ging het mis? Ik ga het erover hebben met Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Instituut, En Bert Brusten zit ook nog aan tafel. Wordt er heel veel gereageerd op het net, Bert? Nou, niet heel veel. In elk geval minder dan uh, uh, tijdens ja. de presidentsverkiezingen in de VS, zal ik maar dat zeggen. Dan wel. Dat dan weer Mensen wel. Mensen zijn niet verrast dat het plan aangepast wordt. Uh, nee, meestal vooral opgelucht eigenlijk. Het is vooral veel uitroeptekens van het gaat toch gebeuren. Rodrik van Grieken, ja, waar ging het mis met die plannen en de presentatie vooral daarvan? Ja, ik denk op verschillende niveaus. Uh, ik, ik, het is sowieso natuurlijk vreemd dat ze... Uh, ze stonden er zeer zelfverzekerd. Maar voor die brug uh, kan ik me nog herinneren. Toen was het allemaal nog in de, in de Gloria. Uh, ik denk wat allereerst fout is gegaan... is dat ze in dat traject, toen ze met z'n ze, met ze zes in dat kamertje zaten... dat ze te weinig kritiek van buitenaf hebben georganiseerd. Door even te toetsen bij andere mensen. Of, joh, wat, wat gebeurt er nou als we dit verhaal gaan vertellen? Uh, dat is één. Uh, dat ze daar zijn door zijn overvallen. En ten tweede zijn ze, ja, en dat vind ik helemaal onbestaanbaar... dat je had kunnen verwachten dat toen ze dit gingen vertellen... dat mensen dan details willen weten. Wat betekent dit nou? En die cijfers bleken dus gewoon nog niet compleet te zijn. Dus daar, ja, dan gaat iedereen ze op zijn eigen manier lezen. Dan gaat iedereen met zijn eigen interpretatie uh, ermee komen. Dan vroeg de journalist het zelf in. En dan gaan ze het zelf als ze het ermee oneens zijn... zoals de Telegraaf uitvergroten uh, en noem maar op. En vanaf dat moment was de regie volledig zoek. En, en, en ik vind met name ook nu weer het, eigenlijk het meest opvallend... Dat, dat Rutte toch ook een beetje afwezig is. Ik zie op geen enkel moment, he, van het Samsom kan je in ieder geval nog zeggen... dat hij dat 24 uur per dag is gaan twitteren en ja, zijn plannen is gaan verdelen. De... Ja, doorrekening. En moet beantwoorden. En, en dat heeft hij misschien fout gedaan, maar die heeft, in ieder geval heeft hij daarvoor gestreden. Ja, en hij van... moest naar okay, Turkije, ja, maar we hebben hem één keer in Lunteren, geloof ik, gezien. Toen heeft hij nog wel iets gezegd van. Nou, de communicatie was niet zo slim. In Turkije heeft hij gezegd: van, Ik ben nu in het buitenland, dan mag ik er ja. niks over zeggen. Maar en... het is de, bijvoorbeeld. Uh, uh, Oud-PVDA-corrivé ja, uh, Jan Pronk. Die zei van de week: Het komt omdat er gewoon alleen maar mannen bij elkaar zaten. Het is, het is gewoon een, een macho-probleem. Uh, ze dachten: Wij moeten snel een regerrecord maken. Dat doen we. Klap erop, dit is het. Nou, laten we eerlijk wezen: dat is ook wel wat we van ze gevraagd hebben op voorhand. He? Daar, Om het, snel te twee werken. Twee weken geleden riepen we nog: met allen, het Moet snel, het moet snel. Het moet snel. En, en nu zijn ze snel. En ja, dan, dan gaan we het niet goed. op de snelheid. Ja. En, maar het is natuurlijk wel gek dat zulke ervaren mensen niet zich gerealiseerd hebben... dat als je met dit soort plannen komt, dat er wel een rekenmodel achter moet zitten... dat je het kan uitleggen. En nu was het natuurlijk binnen de kortste keren chaos. Maar misschien nog begrijpelijk dat dat zo snel gaat... omdat dat het van ze gevraagd is. Maar het duurde nog verdomd lang eigenlijk. Uh, althans, voor ons zichtbaar. Uh, dat ze doorkregen dat er echt wat aan de hand was. Want er werd nog heel lang hardnekkig volgehouden. Nee, dit is goed en we gaan door. Nou volgens mij had men wel al vrij snel door dat, er, uh, dat de storm heel zwaar zou worden. Ik heb wel VVD'ers gesproken die die al zeg maar, op de dag dat ze het zelf, nou de dag nadat ze het zelf hadden kunnen lezen, dat voor hun toch wel echt volledig al was doorgedrongen. Dit wordt heel zwaar weer. Ja, behalve dan de fractievoorzitter want hebben uh, zij die bleef volhouden van nee jongens, het, is, het doet pijn, maar we moeten even doorzetten. Ja, maar dat is de, achteraf was dat dus de verkeerde strategie. Toen was het idee van, nou, het gaat wel rusten. We gaan, het, eh, we gaan het toch maar zo nou maar zeggen van, dat moet allemaal eruit gewerkt worden. En de details die komen later wel. Eh, dat dat voldoende zou zijn. Nou, daarvan is gebleken dat dat niet zo is. Hoe had dat wel gemoeten? Nou, ik denk dat ze toch uh, wellicht al iets, uh, uh, iets sneller... toch echt de hand in eigen boezem hadden moeten steken. En nog veel meer dat Rutte niet alleen in Lunteren... maar toch een beetje zeg maar, op de nationale tv is even had... moeten zeggen van jongens, hier is echt iets misgegaan. En we gaan dat herstellen en dat gaat dan misschien zo lang duren... maar dat in ieder geval even zichtbaar was geweest in een verhaal om te vertellen... Van, joh, hier gaat nu echt even iets mis. Uh, uh, ook even een verklaring hoe dat heeft kunnen komen. Maar dan, dan had Rutte toch in een onmogelijke positie gezeten... want dan had hij inderdaad met de pet in de handen... de Partij van de Arbeid gemoeten. En als de commotie nog niet zo groot was... had hij daar nooit bereikt dat ze opnieuw wilden heronderhandelen. Dus hij, ja, misschien maar... was het ook wel nodig dat het zo uit de hand liep om ervoor te zorgen dat ze het aan kunnen passen. Ja, maar ik denk dat het, het effect wel is dat voor iedereen zichtbaar is... dat hij met de, de pet in de hand nu naar de partij van de Arbeid toe heeft moeten gaan. Uh, dat anderen nu praat, erover praten en hij zelf niet echt zichtbaar erover is. Um, ja, dat kan hem niet echt heel veel goed doen, denk ik. Ik bedoel, daar, daar wordt op zo'n moment toch ook wel in de storm verwacht... dat de leider er even staat en zegt van oké, okay, nu is dit de richting die we gaan doen. Is dat vooral een fout van Rutte dan? Uh, nou, uiteindelijk is wel verantwoordelijk natuurlijk ervoor... want hij is nu helemaal de premier. Uh, ik vind in ieder geval het verschil tussen Samson en Rutte... want dat is hoe ik ernaar kijk. Hoe gaan, eh, hoe gaan die daar communicatief mee om? Dat ik een Samson zie, die heeft in ieder geval gestreden... en die, die en nog maar misschien dat het allemaal niet geklopt heeft... maar die heeft zijn uiterste best gedaan om het te verdedigen. En, en ik zie een Rutte die eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan heeft. Ja, maar allebei zullen ze blijkbaar een keutel in moeten trekken. Uh, en, en, en verwacht je dat de problemen wat dat betreft ook vooral bij de VVD blijven liggen? Of gaat dat ook nog uh, later misschien richting Partij van de Arbeid ook? Nou, ik denk dat het zeker uiteindelijk ook. Ik bedoel, dat, daar komen harde maatregelen aan. En dat gaat, hè, die, die middeninkomens, dat is net zo goed de achterban van een Partij van de Arbeid als de VVD. Dus dat daar pijn geleden moet worden, dat, dat, dat, dat vind ik wel weer een, een, een ander perspectief ook. Uh, dat we, we zitten in de zwaarste economische crisis in bijna 100 jaar. Dan weet iedereen dat we allemaal daar pijn voor zullen moeten gaan leiden. Zodra die pijn ook maar enigszins zichtbaar wordt... en per saldo als je het vergelijkt met andere landen... denk ik dat het nog steeds allemaal eh, meevalt. Mee, nee, meevalt. Ja. Maar dat komt er een debat binnen de Partij van de Arbeid, verwacht je? Net zoals dat nu binnen de VVD gebeurde? Nou, zodra er nu iets aangepast gaat worden... wat enigszins ten nadele zou kunnen zijn van de Partij van de Arbeid. Zoals de, dat... de WW uh, die verkort wordt... Uh, of de ontslagbescherming die verminderd wordt. Geen nivellering meer. Ja, nee, kijk, op het moment dat zeg maar, de nivellering iets minder zou worden nu... dan ongetwijfeld gaat men binnen de Partij van de Arbeid zeggen... Oh, maar wacht eens eventjes, dan, dan willen we ook minder aan het ontslagrecht... en minder op die andere front ja. hebben. Dus dat is nu wel de moeilijkheid waar ze nu in zitten. Dat ja, als de Partij van de Arbeid nu eens een stukje terug stapje terug moet gaan zetten... dat daar de achterban wellicht wel uh, um, moeilijk gaat doen... en gaat zeggen, wacht eens eventjes. Maar dan, uh, dan hebben wij ook nog wel wat wensen. Maar denk je dat Roderick zegt... als ze veel eerder al, bij wijze spreken, een dag... Uh, na het aannemen van dat akkoord... en nadat ze merkte dat er onrust was... hadden ze gezegd, oh sorry jongens, we gaan het aanpassen... dat dat beter was geweest? Ja, maar ik begrijp wel dat hij dat niet gedaan heeft. Ik vind het wel, het is nu inderdaad een verhaal van... ja, met de kennis van nu was het een typisch geval van oeps. Maar dat op dat moment ja, is het wel een, volgens mij een enorme imago-schade dat je na een dag moet zeggen... oh jongens, er zit toch wel een heel groot foutje in. Dit hadden we niet zo bedoeld. Ik begrijp wel dat ze dat zo lang mogelijk hebben volgehouden. Daar maar waren over... ze ook heel erg uitgelachen geweest. Ja. Zo snel alweer op je terugkeren. Maar schede ik zeg het niet na één dag of na twee. Ik, ik, ik, ik, nu moet ik terugkeren. Op die dag had het moeten hmm. gebeuren. Maar op het moment dat duidelijk werd, van joh, nu zijn echt die cijfers rollen over elkaar heen. En we hebben er zelf voor iedereen zichtbaar is, dat je er zelf ook niet goed zicht meer op hebt. Dat was du. Op dat moment had in ieder geval, en ik denk dat Rutte dat had moeten zijn, in ieder geval iets van leiding had moeten tonen. Van jongens, oké, okay, dit is nu de situatie ja, waar we zouden... zitten. En zo gaan we het oplossen. Want ook nu, de beelden die ik dan nu in alle snelheid gezien heb, heb ik dan wel nog even Samsung gezien die naar buiten loopt en zegt van... nou, ik denk dat we na het weekend wat hebben. En niet Rut. En, en, en Rut heb ik... Hij loopt, het, loopt de grootste deuken op door deze affaire. Ja, op dit moment wel, ja. Absoluut. Hoe groot is de schade voor allebei die partijen? Uit, ja, uitgedrukt in wat? Rundelen? Geld. Kamelen? Verlies? Nou ja, zetels. We zien al uh, heel veel zetels verlies In de peilingen althans ja, bij de VVD. Ik, ik, zolang dat kabinet niet valt, dan hebben ze 4,5 jaar de tijd om het weer te herstellen. En over drie maanden zijn we dit hebben nog heel ja. vergeten. Dus al, als ze blijven zitten. We moeten het ook weer niet te zwaar Dan staat maken. er weer wat anders op de voorpagina Tuurlijk, van de, dan de is, er weer andere, is er weer andere gekkigheid. Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Instituut. Dank voor je reactie. Bert Brusse, dank voor uh, de discussie over het pesten op, ja, geen dank, hoor, op het internet. Voor jou en, altijd. Gaan we nu naar bed van Sloten. Bert van Sloten, zo direct, het Radio Wat kunnen we daarin verwachten? Ja, Jan, om te beginnen gaan we jou van harte feliciteren... want ik hoor dat je 40 jaar bent geworden. Hip hiep, hoera! Dank u, dank u, dank u. Je wordt bedankt Bert. Altijd, uh, altijd bereid om iets leuks te doen voor jou Jan. Um, waar gaan we het over hebben? Het nieuws natuurlijk. Het regeerakkoord, het is al eruitgebreid over gegaan uh, bij jullie in de uitzending. We hebben ook uh, weermannen die vandaag op auditie komen in Wageningen. Daar waren we bij en we gaan uh, ook daarover praten met de huidige weerman. We hebben nieuws uit Zweden en natuurlijk volgen we deze uitzending, de komende uitzending van het Radio 1-finaal, het NK-afstanden in Heerenveen. Schaatsen heb ik het er dan over. Dat en nog veel meer nieuws uh, straks dus in het NOS Radio 1 Journaal. Een bomvolle en gevarieerde uitzending gepresenteerd door Bert van Sloten. Dank voor het luisteren naar Vrijdagmiddag Live. Dank het publiek hier voor het hier zijn. Tot volgende week. Radio 1, het NOS-journaal. En hier is Eva de Jong. VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Er worden verschillende alternatieven doorgerekend... voor de omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie. Na het weekend wordt een besluit verwacht. Vicepremier Asscher zei eerder dat het overleg tussen de twee partijen... in een goede sfeer verloopt.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 Intensive verkeer en de afdeling hartbewaking van het ziekenhuis Jongensgans in Heerveen zijn weer open. Maandag werden de afdelingen gesloten nadat bij twee patiënten de MRSA-bacterie was vastgesteld. MRSA is moeilijk te bestrijden. De afdelingen zijn gedesinfecteerd. Volgens het ziekenhuis zijn er verder geen mensen besmet. Zo'n 11.000 Syriërs zijn gisteren de oorlog in hun land ontvlucht. De meeste 9.000 mensen zijn naar Turkije uitgeweken. De andere 2.000 gingen naar Jordanië en Libanon.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 ANRB-verkeersinformatie. Er staan 22 files, duidelijk minder dan gemiddeld. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. En daardoor staat er nu file tussen Nieuwerbrug en Gouda 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de A50 Arnhem richting Eindhoven. Nog steeds file voor knooppunt Paalgraven 9 kilometer. Had te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Valburg via knooppunt over de A15 en de A2.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 Een hele goedemiddag. Openbreken, opnieuw schrijven. Het regeerakkoord gaat op de helling. Op naar versie 2.0. De hoofdrolspelers komen deze uitzending aan het woord. En we praten verder over wat nu? Hoe wordt er nu dan geniveleerd? En of de verschillen in het schaatsen kleiner of groter worden... dat horen we van Sebastian Timmerman, die bij het NK afstanden in Heerenveen is. We zoeken hierbij de NOS een weerman. Vandaag waren er audities in Wageningen. En het weer doen we vandaag ook met Marco Verhoef zo rond tien voor vijf. We kijken ook nog eventjes naar wat er in Zweden aan de hand is. Er is namelijk een aanslag gepleegd. Althans een poging tot aanslag op de premier. En we zijn er, vanwege dat schaatsen, tot vanavond zeven uur. De VVD en de Partij van de Arbeid gaan het regeerakkoord openbreken... en rekenen nu verschillende alternatieven door voor het omstreden zorgplan. Het is niet bekend wat er precies op tafel ligt... maar nivellering zou ook mogelijk kunnen zijn via de inkomstenbelasting. Vanmiddag vergaderden de, de fracties van de VVD en de Partij van de Arbeid... over deze opties. Bij die fractiekamer van de PvdA staat Hans Andringa. Hans, de VVD is al klaar. En de Partij van de Arbeid? Die is uh, net klaar. En uh, ja, dat duurde wat langer dan bij uh, de VVD. Misschien dat ze wat meer van discussiëren houden... of dat ze toch wel eens echt even heel goed moesten nadenken als we de zaken nu gaan veranderen, wat gaan we dan weggeven? En wat krijgen we ervoor uh, terug? Want voor die Partij van de Arbeid is het natuurlijk wel belangrijk... dat bijvoorbeeld uh, die inkomensnivellering, dat dat overeind blijft. Als het linksom gaat, dan niet rechtsom. Maar het principe van de sterkste schouders... moeten de zwaarste lasten dragen. Dat mag niet komen te leiden onder de veranderingen... die dan nu worden uitgerekend. Na afloop uh, kwam zojuist uh, Diederik Samson naar buiten. En toen zei hij... De fractie vertelt dat wij werken aan een oplossing voor het ontstaan een politieke probleem. En ik heb goedkeuring van de fractie om daarmee door te gaan, uh, zodat het probleem ook wordt opgelost. Was er veel gemor in de fractie over de manier waarop het allemaal gaat? Nee, er is wel zorgen over uh, het politieke probleem wat ontstaan is. En uh, er is veel aanmoediging om dat dan ook maar eens een keer te gaan oplossen, zodat we verder kunnen. En wat is het uitgangspunt van uh, de oplossing waar u aan werkt? Dat zijn de kaders van het regeerakkoord. En dat betekent dat het begrotingstekort op orde moet. Dat betekent dat de rekening van deze crisis eerlijk moet worden verdeeld. De inkomensverschillen worden dus verkleind. En dat betekent dat de economie sterker wordt. Binnen die kaders kunnen we zoeken naar een oplossing. En hoe gaat u dat doen via de belastingen? Nou, we hebben gezien uh, dat er een, een probleem is uh, bij de andere coalitiepartner... rondom de inkomensafhankelijke premie. We zoeken naar een alternatief. We rekenen daar nu aan, we praten daar nu over. En pas als het er is, kunnen we daar... Uh, iets over zeggen. Hoe lang dat het nog gaat duren? Ik denk dat het niet lang meer gaat duren, want uh, we moeten hier ook een beetje snelheid maken. Maar al die berekeningen moeten ook gewoon gemaakt worden, daar moeten we de tijd voor krijgen. Centraal bij de... Dat uh, rekensommen anders misschien straks weer anders willen uitpakken dan u nu denkt. Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik, ik wil alleen dat alle rekensommen op tafel liggen voordat we een besluit nemen. Is de zorgpremie wel het echte probleem? Is het niet het nivelleren het echte probleem? Nee, we hebben de diverse malen ook van andere VVD'ers deze week gehoord... dat dat het grote probleem niet is. Dat er kennelijk een groot probleem is ontstaan met dat instrument. We zullen kijken of we dat kunnen oplossen en hoe we dat kunnen oplossen. Uh, ja, daar moeten we nu nog berekeningen over maken. Dat proces is nog gaande. We hebben nu gezien dat één instrument kennelijk verkeerd gekozen bleek te zijn. Althans, daar lijkt het op. We zullen zien of we dat kunnen oplossen, hoe we dat gaan oplossen. Daar moet nu aan gerekend worden... We zijn bereid elkaar te helpen om een sterke coalitie te krijgen... die ook een sterk Nederland kan creëren. Dank u wel. We zijn bereid elkaar te helpen. Dat was toch een beetje een centrale boodschap tussen VVD en Partij van de Arbeid. Uh, dit probleem dat er nu ligt mag niet leiden tot een uh, totale scheiding uh, der geesten. En je kan ook horen in die beantwoording van Diederik Samson... dat uh, de kans groot is dat uh, die zaken als uh, de inkomensverkleining... dat dat overeind is gebleven. Dus dat die offers van de Partij van de Arbeid in de WW, in de Sociale Zekerheid dat het allemaal niet voor niets is geweest, maar dat er wat tegenover staat. Want uh, halbe Zijlstra van de VVD die liet zich in uh, soortgelijke bewoordingen uit. Ik heb de fractie geïnformeerd over uh, het feit dat wij uh, uh, met gesprekken bezig zijn... om tot een oplossing te komen voor de ontstaande situatie. Uh, en dat er op dit moment uh, zaken worden doorgerekend. En we dus moeten bekijken of we ook aan het eind van de rit... Ook inderdaad echt een oplossing uh, kunnen vinden. Ja, en dat wachten we nu af mandaat van de fractie om dit helemaal verder uit te onderhandelen? Uh, ik heb mandaat van de fractie om uh, de gesprekken met de PvdA... Uh, op dat punt uh, uh, verder voor te zetten. En we zullen de berekeningen moeten, moeten afwachten... Uh, om te kijken of we daadwerkelijk tot een oplossing kunnen komen. Want die moet natuurlijk liggen binnen de kaders van het regeerakkoord. Dus uh, uh, zorgen dat er economische groei is. Zorgen dat uh, uh, de staatsschuld op orde wordt gebracht. De overheidsfinanciën op orde. En uh, zorgen dat de uh, inkomensverschillen worden verkleind. Halbesijlstra, inkomensverschillen verkleind. Dat hoor je toch niet vaak bij de VVD? Nee, dus uh, eigenlijk is de conclusie linksom is niet mogelijk. We gaan uh, rechtsom en uh, dan moet het gewoon eventjes uitgerekend worden. En maandag is het probleem uit de wereld. Dat zou wel de wens zijn van veel <laughs> mensen hier. Ja. Dat moet nog heel druk gerekend worden. Want ja, je krijgt maar één keer de kans om deze fouten... en de opstand, vooral binnen de VVD, om die de kop in te drukken. En dan moet je dus heel goed gaan rekenen. en Of het nou zondag is of maandag. Maar dan moet je dus met een heel goed verhaal komen. Want dan moet wel, het moet wel juist zijn. Want dinsdag is het debat over de regeringsverklaring. Precies. Dus dan moet je echt met het verhaal zien te komen. En dan moet je ook een verhaal hebben, ik kijk even naar de VVD... daar wordt nu misschien opgelucht adem gehaald van... zo, al die uh, extra uh, honderden euro's die je uh, per maand zou moeten betalen... aan de zorgpremie, dat is van tafel. Maar ja, dat geld moet op een andere manier toch ook betaald worden... door een heleboel van diezelfde VVD-kiezers en stemmers... en ook heel veel andere Nederlanders. Want als de oplossing gezocht gaat worden via de inkomstenbelasting... ja, dan zullen mensen daar toch meer moeten gaan betalen. Of het nou zorgpremie heet, of het heet inkomstenbelasting. Dat geldt, dat moet op tafel. Dus uh, voor mensen die een principieel bezwaar hebben dat het via de zorgpremie zou lopen, dat daar allerlei extra inkomsten binnen zouden komen, die kunnen opgelucht gelucht, uh, ademhalen. Maar mensen die denken van, zo, nu hoef ik die extra kosten niet te betalen, die komen dan van een koude kermis thuis. Geniveleerd zal er worden door dit kabinet. Dankjewel Hans. Hans Anderinga was dat, vanuit Den Haag. Gaan wij naar... Heerenveen, er wordt op dit moment gedweild. Niet geschaatst, maar dat is er wel gebeurd de afgelopen uren. En zometeen wordt er weer verder geschaatst. Het seizoen wordt geopend door het NK afstanden. Sebastian Timmermans, Sebastian, wat is er tot op heden gebeurd? We zijn bezig met de 5 kilometer. Normaal gesproken is de 500 meter natuurlijk de openingsafstand van elk schaatstoernooi. In ieder geval ook van de NK altijd. Maar ze hebben het een beetje omgegooid. En we beginnen dus met de 5 kilometer. We hebben op dit moment 8 ritten gehad. Snelste tijd staat op naam van Tetjan Bloemen. 62-42. En dat betekent dat Tetjan Bloemen sowieso nu al weet wat er ook gaat gebeuren in de laatste twee ritten. Dat hij met die tijd de eerste serie wereldbekerwedstrijden van dit seizoen ingaat. Want daar gaat het ook over. Niet alleen alleen om de Nederlandse titels dit weekend. Maar per afstand staan er ook, uh, liggen er ook vijf tickets klaar... voor die wereldbekerwedstrijden die nog in 2012 worden verreden. Bloemen dus aan de leiding. 6.22.42 is best een aardige tijd. Robert Bovenhuis uit de Marathonwereld. Ploeggenoot trouwens van Tension Bloemen bij BAM op de tweede plaats. 26, 11. Andere tijden vallen me allemaal toch wel een klein beetje tegen... moet ik zeggen, links en rechts. Daar wordt de vries overgestapt afgelopen zomer van de Marathonwereld... naar de lange baanploeg van TVM. Voorlopig op plaats drie in de laatste in twee ritten gaan we natuurlijk de grootste namen in actie zien. Ook wat betreft de vijf kilometer in rit 9. Een onderhondje tussen twee rijders uit die ploeg van Bam. De ploeg van Jelle Adema, namelijk Bob de Jong. Hij is er nog altijd bij, wordt binnenkort 36 jaar, maar nog niet versleten. En dan gaat het opnemen tegen de titelverdediger, namelijk Jorrit Bergsma. De man die niet alleen hard kan rijden binnen, maar ook hard kan rijden buiten op natuurreis. Hij is Nederlands kampioen op natuurreis. Yeah. Maar dus ook titelverdediger op de vijf kilometer. En dan in de laatste rit een TVM onderhondje tussen Sven Kramer doet toch mee ondanks die rugblessure naar die uh, lullige val van de schommel tijdens de barbecue van uh, de grote baas van het bedrijf uh, waar hij door wordt gesponsord. En Kramer neemt het ook op tegen de ploegenoot Jan Blokhuizen. Dus wat dat betreft hebben de TVM'ers de loting een beetje aan hun zijde, want zij weten straks wat ze moeten doen in die laatste rit om de Nederlandse titel in de wacht te slepen. En ik hoor gelukkig toch nog steeds het dwijlenorkest. Ze zijn er nog altijd bij. Ja, en dat terwijl er wel wordt nagedacht over vernieuwing. Dankjewel, Sebas. Uh, kijk, zei de staan onder druk, publiek vergrijst. Want uh, Sebastian is niet alleen in de Tielaf. Daar hebben we ook onze verslaggever Karin Alberts. En Karin, wat hoor ik bij jou? Iets wat niet helemaal bij het schaatshoort? Of echt. Ja, je hoort het goed. Het onvervalste dweilorkest tijdens de dwelpauze. En er is nogal wat kritiek op. Want ze zouden een beetje oudbollig zijn, achterhaald. Het zou de vernieuwing in de schaatsport tegenhouden. Althans, in het entertainment-gebeuren daaromheen. Nou, dat was mijn reden om kort voordat ze begonnen met spelen, even twee van die leden aan te spreken, twee leden van het weilorkest. De jongens van het Welorkest. En nu dacht ik dat ze wel oude mannen zijn. Maar nee, jullie zijn gewoon jonge kerels. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 24. En jij? Ik ben 26. Toch zijn jullie niet meer van deze tijd. Lees ik overal Twijelorkesten. Dat soort, ja, je zou een DJ moeten hebben bij het schaatsen en uh, lichteffecten. Wat doen jullie hier? ja Wij doen we hier, wij brengen de live muziek en we proberen het tegendeel te bewijzen. Dat je met live muziek veel meer sfeer brengt dan gewoon op pleet te drukken en een flitsende boemboemshow neer te zetten eigenlijk. Ja, ik denk dat het uh, altijd al zo geweest is dat die dweilorkesten waren. En ik heb het van het publiek nog nooit iets een tegendeel gehoord. van uh, Wij willen even live muziek. Volgens mij is het publiek wel op onze hand om het zo maar te zeggen. Uh, volgens mij zijn die best tevreden met wat wij hier brengen en de andere dwelorkesten ook. Oh ja, het publiek is zo grijs hier en het argument is... als je echt jongeren hier naartoe wil trekken... dan moet je wat swingenders aanbieden dan een dwelorkest. Nou, ik weet niet of het iets anders dan een dweilorkest meer jeugd zou trekken. Komen de jongeren dan voor de flitsende muziek of komen de jongeren dan voor het schaatsen? En als je met flitsende muziek jongeren wil proberen te trekken... om dan misschien het schaatsen interessant te maken... maar volgens mij is dat de verkeerde wereld. Volgens mij moet je van schaatsen houden en moet je dat aankleden en niet uh, mensen trekken met een mooie aankleding en dat schaatsen als bijzaak zien. Ik denk dat het verkeerd om is. Is het niet een beetje beledigend voor jullie, zo'n discussie, want jullie staan hier de longen uit je lijf te blazen en uh, dan krijg je dit soort commentaar. Nou, ik moet eerlijk voor mij persoonlijk, maakt het mij niet echt uh, anders van. Uh, ik vind het heerlijk om zelf te spelen, ik maak zelf graag muziek en daarom speel ik hierbij en dan is het mooi als het publiek natuurlijk op de banken gaat staan als wij spelen. Ja, en als... Dus gaat ze het niet leuk vinden op de commissie, ja, het gaat ons, mij persoonlijk om het publiek. En daar spelen wij voor. En omdat ik het zelf leuk vind. En ja, die discussie eromheen, ja, zo so be it. Ben jij het niet beledigd? Nee, integendeel, Helemaal niet. Ik kom hier voor mezelf en voor de, voor de sfeer en de, de fun. En ik hoop dat andere mensen dat ook doen. Rain in Spain stoet mainly in de plain of lying in the morning sun... was dat in de reportage vanuit Tia of Veen van Karin Albert. Assad zegt dat in zijn land helemaal geen burgeroorlog is. Ondertussen vluchten wel steeds meer burgers richting Turkije. Verkeersinformatie bij de AWB zit Wijnand Zwaan met de vrijdagavondspits. Ja, die valt best mee Bert. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Want op de A12 is een ongeluk gebeurd bij knopend Gouwen richting Den Haag. 7 kilometer file erachter. En de A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer voor knopend Paalgraven na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Er waren vandaag audities. Audities om weerman te kunnen worden werden gehouden in Wageningen. Want de NOS zoekt een... Nieuwe Weerman, Marco Volf. Jij gaat niet weg, maar Erwin is weg, ja, ja, klopt. Zeg, um, nou ja, laten we maar eens even beginnen. Uh, glaasje water erbij? Uh, nu? Nee ja? hoor, nee, ik heb geen water nodig. Waarom wilt u weerman worden, oh, Waarom wil ik meer? Ach, ja, het lijkt me fantastisch om, uh, om dagelijks met het weer bezig te zijn. Waarom? En, uh, ja, het weer verandert altijd. Het weer is nooit hetzelfde. Dus je hebt elke dag wat anders te doen. Het is heel wisselend. En u weet dat het tegen een laag salaris moet? Ja, dat is mij bekend. Maar goed, dat is uh, tegenwoordig in Nederland niet ongebruikelijk. Ja. En uh, wat vindt u eigenlijk dat u erbij zou mogen snabbelen? Uh, ja, daar moeten we overleggen met de hoofdredactie. Hè. leggen we altijd netjes voor. Ja, maar u? Gewoon als uw persoonlijke mening? Ja, uh, dat, uh, dat moet de hoofdredactie maar bepalen. Hè. Die, uh, die en mag u optreden zichzelf. in andere televisieprogramma's? Vindt u uh, als, als, het van de, als het van de publieke omroep is, mag volgens mij een heleboel. Een um, optreden in Ik hou van Holland, zou dat mogen? Ik moet dat voorleggen, denk ik. U heeft daar zelf nog geen opvatting over? <laughs> als nou ja. u straks Weerman wordt bij ons? <laughs> Kijk, uh, opvatting daarover heeft iedereen... Maar uh, je moet je op een gegeven moment wel een beetje voegen... naar uh, wat, wat er van je vervangt. Je doet het leuk, Marco. Je doet het leuk. Ik, zou, je, ik, ik je. denk dat ik je misschien wel... Uh, nou, ik zou je nog niet aannemen. Ik zou je door laten gaan naar de tweede ronde. Oké. Okay. Ja, nou, nou, je moet een beetje zalig zijn. Ja, ja, hey, niet, niet, niet meteen zou, alles weggeven. Maar, hey, zou dat gesprek zo zijn gegaan ongeveer? Nee, zo is het niet gegaan. Nee, nee, nee, nee. Het is eigenlijk heel simpel gegaan vandaag. Ik was erbij van, uh, vanmorgen in, in Wageningen. Uh, er zijn een heleboel mensen langs geweest... en die hebben gewoon een korte screentest gedaan. Dat betekent dat ze een paar plaatjes te zien kregen... een paar weerkaarten te zien. Ga maar verhalen. Over vertellen. En dan kijk je van, ja, uh, uh, houdt iemand een beetje op beeld? Uh, komt hij uit zijn woorden? Weet hij er een mooi verhaal van te maken? Weet hij mensen te pakken of is het heel monotoon? En daar let je eigenlijk een beetje op. Het is een eerste schifting. Ik zou het als volgt doen. Het wordt een schitterend weekend. Ik zou absoluut naar buiten gaan als ik u was. Neem het ervan. Maak je ja, een kans? Nou, ik denk dat als je het zo vertelt dat je aangenomen zou worden. Alleen dat je ontslagbrief. Nee, je ontslagbrief ligt maandag alweer op de bus. Want het is totaal niet waar. Inderdaad. Vertel ons het weer. Nou, morgen is het gewoon wat minder. Het is in ieder geval over het algemeen gewoon bewolkt. Vanavond, vannacht begint het al een beetje te regenen. En dat gaat morgen een beetje zo door. Het zijn niet echt grote hoeveelheden. althans zeker niet de grote van de dag. Maar er kan steeds wat vallen. Er ligt gewoon een storing boven ons land die eigenlijk geen kant op wil. Ja, hij trekt van zuid naar noord. Maar ja, dat blijft maar boven ons land liggen. Hij moet er juist naar het Toe. Nou, dat gebeurt wel, maar morgen nog niet. Gebeurt zondag wel. Dan ligt die alweer boven Duitsland, of misschien zelfs nog wel wat verder weg. Ja, en dan knapt het weer bij ons op. Gaat de zon af en toe schijnen, valt er nog een enkel buitje. Eh, overigens moet ik erbij zeggen, morgen wel de hoogste temperaturen, want ondanks alle wolken en de neerslag, zachte lucht. Misschien wel 13 graden op sommige plaatsen. En s'nachts? Ja, de nachten zijn ook zeker niet koud. In het weekend sowieso niet. Komende nachten, de graad of 7, de nacht naar zondag toe. Nou, misschien dat het dan 6 graden is, maar veel kouder niet. Na het weekeinde dan wordt het sowieso wat rustiger. Dan is het droog, een beetje mengeling van opklaringen en wat zonnige momenten overdag. En als je s'nachts die opklaringen hebt, dan worden de nachten wel kouder. En dan zouden we begin volgende week eens een keertje naar een 2, 3 graden kunnen gaan. Maar vorst wil ik nog niet in de mond nemen. U doet het best aardig voor een weerman. Dank u wel, meneer Verhoeven. U doet het goed voor een radio. Uh... Meneer Verhoeven, het is genoeg geweest. Muziek, Julian Lennon. De, zoon, de enige zoon van John Julian Lennon was dat. Much too late for goodbyes. Terwijl president Assad blijft volhouden dat er geen burgeroorlog is in Syrië... ontvluchten meer en meer mensen het land. Volgens Turkije zijn het afgelopen etmaal alleen al... 8000 mensen de syrisch turkse grens overgestoken. De Verenigde Naties heeft het zelfs over 11.000 vluchtelingen op één dag. Waarvan 9.000 naar Turkije. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Bram, waar komen al die mensen terecht? Ja, heel veel gaan natuurlijk naar de vluchtelingenkampen die in de afgelopen anderhalf jaar langs de Turk-Syrische grens gebouwd zijn. Dat zijn er al heel wat. Maar daar zitten ook al 120.000 vluchtelingen op het moment... en omdat de Turkse regering niet altijd in staat is om zo snel bij te bouwen... worden er ook heel veel tegengehouden aan de grens... waar ze dan soms wekenlang in de open buitenlucht moeten wachten... totdat ze worden toegelaten. Als er eenmaal de grens over zijn, dan kun je dus of voor de kampen kiezen... maar er zijn er ook veel die ik heb gezien en gesproken... die gewoon doorreizen of naar familie elders in Turkije, naar Istanbul bijvoorbeeld... of zelfs doorreizen naar Europa. En hoe komt het dat het de laatste dagen zo aan het toenemen is? Nou, vooral omdat er hele hevige gevechten zijn in het noorden. Uh, langs die Turks-Syrische grens wordt heel hevig gevochten... tussen regeringstroepen en uh, de strijders van het vrije Syrische leger. Wat je ziet is dat het regeringsleger van president Assad... dat noorden uh, van Syrië probeert te herwinnen... nadat ze in juli een aantal tactische terugtrekkingen hebben gedaan... om de steden Aleppo en Damascus te verdedigen, zie je nu dat die Regeringstroepen weer heel actief zijn in dat noorden van Syrië. En dat kun, je ook, dat kun je ook merken hier in Turkije, aan de Turkse kant van de grens. Er is bijvoorbeeld in de afgelopen dagen zo hard gevochten langs die grens dat een zestal Turkse grensbewoners gewond is geraakt door verdwaalde kogels. De scholen zijn dichtgegaan in de grensplaats Jalan Pinar bijvoorbeeld uit angst voor de hevigheid van die gevechten. Dus ja, dat zegt wel wat over Turkije, over de situatie in Turkije, maar vooral natuurlijk over. Hoe hevig het eraan toegaat daar in Syrië. Ja, en maar als het er zo hevig aan toe gaat, dus ook langs de grens met Turkije, doet Turkije dan iets om eigenlijk ook de eigen bevolking te beschermen. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat uh, sinds ongeveer een maand uh, Turkije dit niet allemaal uh, meer laat gebeuren. Dus elke keer als er bijvoorbeeld een, een mortiergranaat of een, een, een, een granaat uit een kanon uh, aan deze kant van de grens terecht komt, dan reageert de Turkse artillerie. Uh, maar Turkije hamert er met name in de afgelopen dagen op dat dit niet alleen een probleem van Turkije is, maar van de hele NAVO. Je weet, Turkije is NAVO-lidstaat ja. en we horen nu over... Ja, discussies in Brussel over mogelijke installatie van Patriot-raketten langs de grens. Dat, of, dat verzoek is officieel nog niet ingediend, maar het is in elk geval een van de scenario's die op dit moment wordt besproken tussen Turkije en de andere NAVO-lidstaten. Dankjewel voor dit moment. Bram Vermeulen was dat vanuit Istanbul. Gaan wij snel naar Ilan Sluis, onze geven. Ilan, want er is nieuws over Badr Hari. Ja, het nieuws is eigenlijk dat hij vrijkomt. De rechtbank heeft zojuist een beslissing genomen over zijn voorlopige hechtenis. En kort gezegd komt het erop neer dat de rechtbank vindt dat er op dit moment niet voldoende aanwijzingen zijn. dat Badr Hari betrokken is bij een poging tot doodslag op Koen Evening op het Facebook Sensation Ride. En dat betekent dat hij vervolgd zal kunnen worden voor zware mishandeling. Maar dat is op dit moment niet voldoende om hem nog langer in voorlopige hechtenis te houden. Hij komt dus vrij. Want hoe lang heeft hij vastgezeten? Uh, vanaf uh, wanneer heeft u zich ook alweer gemeld? Eind juli is dat geweest, dus uh, uh, uh, fl flink wat maanden wel. Maar euh, nou ja, het belangrijkste is nu dat hij op vrije voeten komt. Goed, dat heeft de rechtbank zojuist besloten. U hoorde Ilan Sluis met het laatste nieuws. Dus Badahari komt voorlopig vrij. Zo dadelijk na de klok van vijf uur nog veel meer nieuws. Dan gaan we onder andere naar Heerenveen. Het NK Schaatsen, de beslissing valt daar op de vijf kilometer. Sven Kramer komt in actie. Die rijdt tegen Jan Blokhuizen. En Bob de Jong, goed Bob de Jong mag je ondertussen wel zeggen, neemt het op tegen Jorrit Bergsma op die vijf kilometer. En we hebben ook nog. Nog ander nieuws. Nieuws uit Den Haag bijvoorbeeld... waar dat regeerakkoord wordt opengebroken. gaan we verder over praten. Ook nieuws uit Zweden, waar een mislukte aanslag is gepleegd op de premier. Hoort u ook veel meer over. Reden genoeg om erbij te blijven hier op deze zender Radio 1. Tot zo. avond today kijk je kunt praten zolang je wil maar als je nog niet buiten bent voor de grote journaals beginnen dan is het crisis vanavond om half negen op radio 1 het internet was eigenlijk altijd vrij ja dat stoort het Kremlin en zeker nu Poetin weer terug is die wil toch die repressieknop nog iets dieper indrukken luister en kijk mee op radio1.nl nodig de mensen uit ja. radio 1 het nieuws van alle kanten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 Ze zorgden voor rumoer en controverse... omdat ze politiek, godsdienstig of erotisch schrokten. Boeken met grote invloed op onze geschiedenis en ons denken. Morgen deel 1. Frans Kafka. Gratis bij de Volkskrant. Voor je het weet is het weer winter. Zorg dat u bent voorbereid en kom naar de Citroën Veiligheidsdag...